Ik met het NOS Journaal. Twee Nederlanders van Marokkaanse afkomst die in juni vorig jaar in Pakistan werden opgepakt... ...worden teruggestuurd naar Nederland. De twee werden aangehouden door de Pakistanse geheime dienst. Ze zouden zich hebben willen aansluiten bij de terreurbeweging Al-Qaeda. Ze zijn volgens onbevestigde berichten al op weg naar Amsterdam. Pakistan gaat ervan uit dat de twee mannen bij hun aankomst in Nederland worden aangehouden. De politie in het Brabantse dorp Haghorst is vandaag opnieuw een zoektocht gestart naar een vermiste man van 19. Hij wordt sinds zondagnacht vermist toen hij van het café op weg naar huis was. De politie vreest dat de man in het kanaal is beland. Gisteren werd er al gezocht met een sonarboot en dat is vandaag hervat. KNMI heeft voor Friesland en noord holland de code oranje voor extreem weer afgegeven. Stormt in die provincies met windstoten van 100 tot 120 km per uur. Dat duurt tot het einde van de middag. In het hele land kan het volgens het KNMI flink waaien met windstoten van 80 en 90 km per uur. In Amsterdam zijn vorig jaar een kwart minder overvallen gepleegd dan het jaar daarvoor. Dat zei de nieuwe korpschef van politie, Albersberg, in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook het aantal woninginbraken daalde vorig jaar licht... Albersberg zegt dat hij voor komend jaar rekening houdt met een stijging van economische delicten vanwege de recessie. En hij verwacht dat de digitale criminaliteit ook zal toenemen. Pensioenfonds ABP zal niet langer beleggen in de Amerikaanse supermarktketen Walmart... vanwege de arbeidsomstandigheden in dat bedrijf. ABP heeft ook de Chinese oliemaatschappij PetroChina van de lijst geschrapt... omdat de moedermaatschappij van dat bedrijf in Soudan en Birma geen afdoende beleid voert... om te voorkomen dat het betrokken raakt bij mensenrechte schendingen. Het weerregen en een harde tot stormachtige wind... met kans op zware tot zeer zware windstoten vanmiddag. Temperatuur rond 9 graden... Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NRS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A10 West tussen het afwit Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 Maar denk aan haar Want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je...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 Vooruit, terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, ah wat zij je ziel in wereld? Zeg maar wat je wil.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 junto a otras de oleajes Live So when we...